Nieuws van 9 uur.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 en het commissariaat voor de media is niet tevreden met de aanpassingen... die de NOS heeft gedaan in de afspraken met Fox Sports. Het commissariaat tikt de NOS op de vingers over de afspraken... die werden gemaakt bij de aankoop van de samenvattingen van de eredivisie. Het gaat onder meer om verwijzingen in NOS-programma's naar Fox-uitzendingen. Het commissariaat vindt dat de NOS een platform biedt... voor de betaalzender Fox Sport. NOS-directeur De Jong is het daar niet mee eens. Volgens hem is de journalistieke vrijheid nooit in het geding... Geweest. De NOS heeft tot 18 maart de tijd om de afspraken aan te passen. Gebeurt dat niet, dan volgt er een dwangsom die kan oplopen tot ruim een miljoen euro.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 Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breuken en Oude Rijn 7 kilometer na een ongeluk. A6 Lelystad Muiden voor Almere Poort 4. De A10 tussen Watergraafsmeer en de Afritrij 4 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 5. En vanaf Utrecht naar Den Haag tussen Soetermeer en Noorddorp 4 kilometer. A13 Rotterdam Den Haag bij Delft Zuid 5. En tussen knoppen Ippenburg en Delft -Zuid staat 6 kilometer richting Rotterdam. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knoppen Ketelplein 8.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 Zondagmiddag. En dan heb ik zoiets van, doe maar lekker rustig aan. Nou, dit was ook zo lekker, doe maar lekker rustig aan muziekje. Hè. Dit was helemaal niet, doen maar. Nee, maar wel lekker rustig aan. Oh ja, dat wel. <laughs> je de, de CEO van Donald Vegan aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Welkom terug en nogmaals een hele middag. En in uur 2 gaan we de volgende dingen doen. De evenementagenda. Ik zou zeggen, pak of was de pen en papier erbij. Of um, ja, op de digitale manier kan je ook tegenwoordig alles opschrijven.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 En PSV-fins, uh, en ARS-fins En natuurlijk. AZ natuurlijk. En AZ ook, ja. Ja, en ook nog ADO, en uh, noemzamerhanden. En Groningen. Onderop. Ja, ja, ja. wel ja, ja. <laughs> PSV... even doorgaan. Ik heb uh, toch even een, een, een, een uh, marktonderzoek gedaan. In het afgelopen uur. Er zijn toch een stuk minder PSV-fins, hoor. Moet ik heel eerlijk Juist, zeggen. Juist, echt waar. Ja, ja, ja. Maar ja. nou, nou, dat ja. maakt niet uit. Nee, nee. Nee, verder dit uur uh, heb ik nog berichten voor je klaarstaan. Onder andere over de bedrijven in 2014. En uh, over een brand...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 I want to hear all about it. Get it to, off to your chest too. I feel the tears, and you're not alone. Oh. When I hold you, well, I won't. clip ervan. Nee, nee. Sir Ian McKellen. Ken je die? Ja. Wie is dat? Geen idee. <laughs> nou, je ja, dus ziet het... het weer aan mijn ogen, <laughs> ja. Dat ik uh, gewoon wat uh, zit te switchen. <laughs> hey, Sir Ian McKellen, dat ja. is de acteur, die uh, kennen we allemaal van uh, Lord of the Rings of uh, The Hobbit. Die speelt uh, Gandalf. maar die doet mee in deze clip. Maar het bood niet zo tussen George Ezra en Sir Ian McKellen. Dus die krijgen halverwege ruzie en weet ik wat allemaal. oh jij? Ja, is het echt of is, ja, nee, echt is echt, gespeeld? Nee, is echt gespeeld. Echt gespeeld? Ja. Oké. Richard Doe dus de Man. Nieuwe single?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 ...van nu meezingen met uh, de studie van Robbie Williams en Esos. Uh, maar het blijft nog wel altijd een van zijn betere platen. Daarachteraan draaien we deze van Santana, joh, de Holden. Nou, vanmiddag om half drie, tweetal voetbalwedstrijden gestart. En hoe staat het daarmee, Maurice? Feyenoord tegen FC Twente uh, staat het 1-0. heeft immers in de 37e minuut gescoord. En FC Utrecht tegen SC Heerenveen... Ja, ik heeft... zei het, er he, werd gescoord Er werd gescoord en dat is uh, door uh, slagweer geweest...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 COA 1984 van uh, Shelly Roth. Dat was In The Evening. Ja, Maurice is uh, ook weer aangeschoven. <laughs> ja, ik hoor er een keer... Ik ja. microfoon niet ik kreeg uh, geloof okay. ik. <laughs> Oké. Nou, het is uh, 1,5 uur zo genoemd, uh, Maurice. De evenementagenda. Ja. <laughs> heb je pen en papier bij liggen? Ja. Ik, ja, heb, dat ik, het bij, de... ik heb het bij de hand. Bij de hand.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 Dus lekker eten en loungeren en uh, borrelen en uh, ga zo maar door, leuke DJ erbij. Het is één groot feest. En de 10.000 stappen van Zandvoort. Om 25 januari om 10 uur op de Vondelaan 2B bij uh, Anytime de Aderhalt begint het. Um, wandeling in het teken van de 10.000 stappen. Hoeveel stappen gaan we doen? Uh, 6.000. <laughs> 6.000? je mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. Okay. Dus die 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Uh, wil je daarvoor oh. aanmelden? Dat kan. Ja? Zandvoort actief, Zandvoort En dan gaan we ook nog één uh, dagje, één ietsjes verder. Dan gaan we naar 31 januari. Want oh, daar weet jij alles van, hè? Eh, uh, Plaatje? Juist! Ja, <laughs> Raadje Plaatje in uh, Café 4 aan de Halterstraat. Neem het op tegen het team van CFM. En zullen we al verklappen wie er in het team zit of nog niet? Nee, nee, nee dat is, wat is nog niet bekend trouwens. Nee, het is ook nog een groot geheim. Ja, ja, ja.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 Oh jij ja, weet er nog beter als wat ik het weet. Tien nummers, zoveel. Hmm. Moet ik even genoeg Nee, uh, Dan krijg je tien nummers per categorie te horen. En je alleen maar intro van te horen. En dan uh, moet je snel opschrijven welke het is. En in iedere ronde wordt uh, de formulier ingeleverd. En wordt er door de jury uh, streng, noggevaardig nagekeken. En dan komt de eerste, tweede, derde plaats uit. En dan aan het eind van elke, elke ronde heb je dan de open vraag. Ja, en wat is de open vraag? En wat is de open vraag? Ja, wist het maar. Ja, ik ben maar dat wel niet... voorsprongen op de rest. <risos> maar zo ver is het nog niet. Helaas niet. Nou, maar... wil, je nee, weet. wil je er even meer te nalezen? Ga dan ook eens naar CFM TV. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. CFM. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Is hier de him. skinny dipping, de single van The Hymn. Ik wist het meteen hè, bij de intro. Jazeker? Ja, zeker? ja, ja nee, mag... dat vind ik wel knap. Dus dan mag jij een team van uh, CFM? No. Ben ben zo goed met raadje plaatje. Nou, nou, nou. Ah, denk no. het niet hoor. Ah, je, je bent wel weer aan het werk hè. Nou ja, ja, ik ja. heb een gouden ouwe gevonden, die ga ik speciaal oh, voor jou draaien. 1957 toevallig. Echt een gouden ouwe hoor. Gaat mijn motos werken? Ja, daar komt hij uit. Met die Waters, ja! ja. Ja, nee, dat verhaal ken ik <laughs> ergens van. Ja? dat is al voor ze bind waar we even de navel kwijt zijn. Ja, uh, samen met uh, Grené louise uh, heet ze, geloof ik, die ja, grote negentier. Ja, hij heeft nog op strand opgetreden op strand, en bij uh, Café 4. Ja, klopt. Katma my mojo's working. Mojo is een geslacht uit de uitgestorven zoogdierorde of het is een saus. Die heb je ook nog, maar je hebt nog veel meer betekenissen van uh, mojo. Want, uh, het is een hoodoo, amulet, dat kan ook. Maar ja. Bo? het Hoodoo, die geeft hoodoo, maar hoodoo.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 Weet je ook wat stilte is? Want het is...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 staat open hoor. Dan weet je dat. Oké, okay, dankjewel. Dat was de First eight Kids. Walk on the Freight bij CFM. Best wel een lekker plaatje trouwens, Maurice. Heerlijk. Ja. Lekker rustig, met een beetje pop erin. Heerlijk, zo zondagmiddag. Eh, regenachtig een zondagmiddag. In een beetje easy listening bij CFM. Zo op z'n Moet kunnen. Helemaal. Even een bloedspoedje tussendoor. Ja, een spoedbloedje. 3-1. 3-1. Wat 3-1? 3-1. Wat 3-1? Feyenoord tegen s 20 Flik <laughs> je even niet op. Dit was uh, net 1-1. Uh, ja, dan toen, korter na 2-1. En uh, nou ondertussen 3-1 voor Feyenoord. Dus 3-1. Uh, Dat gaat uh, snel daar. Ja, nee, heel snel. Ja, ze hebben haast. Straks uh, hoor je wie er gescoord hebben voor Feyenoord. Uh, wie er gescoord hebben voor Twente, Heerenveen, etc. Maar eerst een mooi nummer op.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 En dan begint de volgende wedstrijd weer op kwart voor vijf. Maar dan hebben we nog maar een kwartiertje. Dus dat valt allemaal niet mee. En verder uh, nog uh, de vaste items zoals je gewend bent van Sovert op zondag. En het gedicht, is he? op zondag. Ja, die bedoel ik ja. eigenlijk daarbij. Maar eerst als laatste de 50 Second Street.